Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is gelukt om mensen weg te krijgen uit de havenstad Mariupol in Oekraïne. De stad wordt omsingeld door Russen. En mensen die wilden vluchten werden beschoten. Tot vandaag, zegt verslaggever Kisia Hekster. Vandaag dus een heel klein beetje goed nieuws voor die 50 auto's. Die zouden zijn vertrokken tot nu toe, maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Want er wonen honderdduizenden mensen in Mariupol die natuurlijk allemaal weg willen. Hulp kan de stad in Oekraïne niet bereiken. Er is dringend behoefte aan voedsel, drinkwater en medicijnen. zijn volgens de autoriteiten al 2500 mensen overleden daar. Duitsland gaat nieuwe F-35 straaljagers kopen die de verouderde toestellen moeten vervangen, heeft de minister van Defensie gezegd. Het is de eerste grote aankoop sinds Duitsland bekend maakte 100 miljard euro extra in het leger te willen investeren. Als je door de stad fietst heb je ze vast gespot. De verkiezingsposters die hangen er omdat je sinds vandaag kunt stemmen voor de gemeenteraad. Maar soms zijn die posters beklad. In Zwijndrecht gaat de politie op zoek naar daders van zo'n incident... Op die van het CDA en de VVD was landverrader geschreven. De burgemeester vindt dat schandalig. En het is bikkelen voor pomphouders deze tijd met de hoge benzineprijzen. Ze krijgen mensen die aan de kassa te weinig saldo hebben of hun pimpas te vergeten te zijn. Daarnaast krijgt deze pomphouder in Stadskanaal in Groningen ook minder mensen aan de pomp dan normaal. Nou, ik denk dat je nu echt wel praat over 20, 25% procent minder. Dat dus zorgt in ieder geval voor veel minder omzet. En iemand die, die normaal tankt die neemt toch nog wel zo iets mee uit de shop. Ja, dat gebeurt nou ook niet. Dus je hebt en de shop-omzet mis je en je mist, uh, mist de, de liters mis je. En dan heeft hij ook nog eens te maken met mensen die natenken, doorrijden zonder af te rekenen. De laatste tijd waren het er bij deze pomp al een stuk of tien. Super frustrerend. De doorrijders tegenwoordig die zijn zo uh, clever. Die plakken nummer, nummerborden af en die, uh, die gaan gauw tanken en rijden weg. Ja, dat moet je de politie opzetten. Alleen ja... Ja, die hebben daar geen manschappen voor. De pomphouder zet beelden van doorrijders op Facebook... en stuurt er een incasso bureau op af als ze gevonden worden. En dan nog het weer. Morgen af en toe wat regen, smiddag zon en dan een graad of dertien. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Je hebt daar een kleine tien minuten op onthoud en er zijn twee rijstroken dicht...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 Away, I listen, I clean and listen, but something's missing. Please take the pain away. I'm crying, but there's no denying 'cause we don't get younger, no bigger, stronger, and our bones are sticking, and the clock keeps ticking, keeps on ticking, tick tock ticking away, keeps ticking, keeps on ticking. Good Max Nieuwland. En hij komt uit Hardingen, maar uh, hij brengt het uh, materiaal uit onder Nieuwland. En dit uh, was uh, van het laatste album wat hij heeft uitgebracht. Ik geloof, uh, Star Collection. Welkom in uur nummer twee. Uh, nou ja, uh, de band van vanavond heeft het in ieder geval wel voor gehaald. Maar we doen het uh, kalm aan. Uh, we gaan ze gewoon uh, alle kansen uh, geven om ze straks uh, uh, voor te bereiden voor de live uh, sessie. Wil je dat uh, meemaken, dan kan dat. Want wij uh, zitten ook op YouTube. Dus moet je even naar Alternative FM gaan op uh, YouTube en dan uh, vind je het wel. Uh, daar uh, kun je de livestream volgen. En uh, dan is er ook nog nieuws voor de mensen die dat uh, willen. En denken van, hé, hey, uh, er is ook wat op tv. Dat noemen we Visual Radio met een heel mooi woord. Uh, dus op uh, kanaal 40 van Ziggo is het uh, te volgen. En het tv-kanaal van KPN. Ja, yes, Daar zitten wij tegenwoordig ook op.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 Bovendien, 13 maart gaat zij een optreden doen in ons eigen wapen van Zandvoort. in Zandvoort. Dat is dus uh, komende zaterdag. Nee, zondag moet ik zeggen. Uh, dus zal ze met uh, Julia de Groot, zal ze daar uh, uh, te zien zijn, daar heb ik het over uh, Wendy Moore. Uh, meisje Moor uh, uh, is bezig, gesnoden plannen om nieuw materiaal uit te brengen. Maar dit is nog lang geleden. Relaxed. keep letting you in, but I can never trust your kiss again See? MUZIEK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 You if you need En ze komen, ja, hoe kan het ook anders, uit de Halem meer. Nou, ze hebben er zin in bij, uh, aan de overkant. De mankers hoor je nog steeds op de achtergrond, maar dat heeft alles met de, de soundcheck te maken. Uh, dus uh, we gaan straks uh, waarschijnlijk misschien nog voor negen uur beginnen, maar zover is het nog niet.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 Ja, <laughs> zo, pardon. Zo, um, dat was nog ja, een uh, kuchje uit uh, de, de Omicron uh, tijd denk yeah. ik. Ja, uit mijn eigen coronatijd. <laughs> de die gaat over dat je...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 Oh ja, vang, ja, ja. ja, die deed de techniek. Aha, uh, en Willem ja. en ik deden de presentatie. Ja. Uh, een beetje eigenwijs programma heb ik altijd. Uh, een <laughs> beetje dat druk. klopt. Ja? Ja, ja, ja, dat heeft hij ook goed doorweten te zetten. <laughs> dus, uh, <laughs> ja. ja, hij zit ook uh, te luisteren. Dus, uh, dus ah, ik, weet, ik weet dat nou, hij zit te luisteren. Willem. <laughs> uh, maar um, dat, dat, is, uh, dat is het radio kantje. Uh, ja. Ja. Uh, maar de muziek heb je altijd uh, gedaan? Of? Ja, eigenlijk wel. Uh, uh -huh. Van klein kind af of aan uh, van alles ja. gedaan. Ja.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 Een tweede nummer en uh... dat is helemaal nieuw. Dat is helemaal nieuw. Uh, teeth the Grinder.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 En uh, dan hebben we nog ook uh, tijd om daar uh, nog even een vingerwijzing uh, te maken naar de nieuwe single van Darker. Want er komt een uh, nieuwe Darker uh, morgen uit. We hebben nog even de oude single, maar voor, uh, voor morgen is daar dus een nieuwe. En we hebben uh, ook een uh, regelrecht uh, hagelnieuw werk van de Anesthetics. Ik krijg het zwart uh, mijn uh, mond niet uit, de Anesthetics.